Nieuws van nu.nl. Kijk even Goedemorgen. Code Oranje is ingegaan. Op dit moment geldt hier voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Het Kanemie waarschuwt voor gladheid. Ook wordt er veel sneeuw verwacht. Later deze ochtend geldt Code Oranje in bijna alle andere provincies. Rijkswaterstaat adviseert vandaag thuis te werken en niet de weg op te gaan. Ja, verder ook weer ellende op Schiphol. De luchthaven schrapt voor de vijfde dag op rij vluchten vandaag zeker 600. We verwachten veel sneeuw, vooral in de ochtend tussen 7 en 11. Waarbij er eigenlijk nog maar vijf uh, vliegtuigen per uur kunnen binnenkomen en kunnen vertrekken. Dus uh, er wordt volop geannuleerd op dit moment. Pastoren we hard van Nederland. Ondertussen is in veel plaatsen het strooizout inmiddels op. Onder meer in Barneveld, Bergen en Leiderdorp is de voorraad zo laag dat alleen de belangrijkste wegen nog gestrooid. En in sommige supermarkten zijn de schappen leeg. Door het winterweer konden versproducten niet op tijd worden geleverd... schrijft de Telegraaf. Zo is er geen groente, fruit of zuivel bij een paar winkels van Albert Heijn. Ook zijn honderden online bestellingen geannuleerd... omdat bezorgen te gevaarlijk is. Dan naar Amerika. President Trump sluit niet uit dat er een militaire actie volgt... om Groenland in handen te krijgen... Witte Huis noemt het overnemen van het Deense eiland een prioriteit... voor de nationale veiligheid tegen Rusland en China. Denemarken en Groenland willen nu zo snel mogelijk met de Amerikanen om tafel. En het lukt jonge starters steeds beter om een huis te kopen. Dat zegt de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van mensen tot 25... is met maar liefst 170 gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Komt vooral doordat starters meer te besteden hebben. Daarnaast staan er ook meer goedkope woningen te koop. Het weer nog van weer plaatsen. Op Veel plekken gaat het dus weer sneeuwen. Alleen op de Wadden en in Limburg hebben ze daar minder last van. Het vriest nu nog. Vanmiddag leemt de temperatuur op naar een graad of drie.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 2 over zes op woensdag de 7e van januari. Je luistert naar show 1555, seizoen 8 van Matti en Marieke. En goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit de sneeuw. Vanuit de sneeuw. We staan uh, voor het kant van uh, Q-music. We dachten we duiken, we duiken meteen dit veelbesproken winterweer in van, uh, van deze woensdag. Hé, hey, en ik weet niet hoe het bij jou thuis is als je nu de gordijnen open doet, of als je misschien wel uit de voorruit kijkt van je, van je auto of je vrachtwagen. Uh, hier begint het langzaam zachtjes aan te sneeuwen. Wij zitten dus in Amsterdam. We hoorden net al bij Annemarie dat de kustprovincies als eerste aan de beurt zijn. Ja. Dus dat is logisch. Wij zitten dus in uh, Noord-Holland. En dan, gaat het, dan komt het toch een joekeloeres van de sneeuwstorm die over het land trekt. Maar ik moet ook eerlijk zijn, want ik heb hier dus vannacht geslapen in de buurt van de studio. Ik heb een hotelletje genomen, omdat ik dacht... Ja, het is niet zo verstandig om deze ochtend... van Rotterdam naar Amsterdam te rijden. Dat is namelijk geen doen. Dus ik deed vanmorgen de gordijnen open van die hotelkamer. Had ik toch een beetje een anticlimax het was de beste ochtend op de weg uh, van de hele week. Het leek, het leek alsof het zomer was. Ja. Nee, het was gewoon, er is gewoon vannacht niet echt sneeuw gevallen. Gisteren ook niet zo heel veel. Dus er lag bijna niks op mijn auto. Gewoon een poederlaagje. Ja. In tegenstelling tot de lagen, de centimeters die er de afgelopen dagen lagen. En uh, op de weg was het ook echt prima. Maar, don't be fooled, want anders dan denk je nu... Uh, haha, thuiswerken, ben de gek, ik kan de weg op. Er komt dus vanaf echt nu, komt dus die hele, dat hele sneeuwfront over het land. En dat, wordt, dat schijnt dus een mehem te worden. De eerste vlokjes die vallen hier ook dus uh, voor ons pand. Wij dachten, wij gaan hier natuurlijk ook gebruik van maken. En daarvoor hebben wij uh, Luc nodig, uh, ja. zo direct. Ja, ja Luc die begint straks aan de uitdaging van zijn leven. We gaan sneeuwpret beleven. Eerst even David Getta. Dit is When Love Takes Over. Taylor Swift bij Q-Music en The Fate of Ophelia. We staan buiten. Uh, we zijn voor het pand van Q-Music in de sneeuw gaan staan. Dachten ook even met de poten in de klei. Even met het gevoel in de samenleving. Ja. Nu zei ik net, uh, het begint vanuit de kustprovincies zoetjes aan te sneeuwen. Nou, dat klopt nu hoor. Bij uh, Nick... Nick die appt. Hier in Apeldoorn sneeuwt het ook al. Nou kun je ook niet meer echt een kustprovincie natuurlijk noemen. Hè? Gelderland. Uh, bij Larissa Helema. Hier in de kop van Overijssel. Al een nieuw witte wereld. En slechte weg. Rosa. Nou, zag je sneeuwen. In Spijkenisse komt het allemaal bakken uit de hemel. En volgens Leeuwen stormt het in Friesland. Kortom, uh, het is echt uh, het is begonnen jongens. De enorme sneeuwstorm in Nederland. Ik zou ook uh, willen vragen. Als je zit te kijken via RTL 7 bijvoorbeeld. Zou je even een uh, foto willen maken? van het scherm van je televisie. Ik heb namelijk het idee dat we erbij staan zoals die weerverslaggevers op CNN... Ja. En ik zou dat graag vastgelegd ja. willen hebben. Ja, we overdrijven ook schromelijk, heb ik het gevoel. Maar ja. Uh, ja, we, gaan, we gaan wel iets doen waardoor er iemand... in elk geval met bevroren tenen, vingers... en volledige ledematen thuiskomt vandaag. Ja, dat klopt inderdaad, want jongens, er zijn natuurlijk veel problemen... op het spoor, op de weg, in de lucht. Maar er is ook zoiets als sneeuwpret. Gisteren toen ik hier door Amsterdam liep... zag ik ook heel veel sleetjes de berg afgaan, en ja. Sneeuwballengevechten. Er maken heel veel mensen veel foto's natuurlijk... Um, ja, en wij hebben ook iets bedacht. De grootste sneeuwbal, sneeuwbal. van Nederland. Ja, bij ons staat uh, Luc van de redactie. Hey Luc, goedemorgen. Goedemorgen, hallo. Um, Luc. Ja, wij gaan vandaag uh, iets doen en ik heb het idee, en zo kennen we je ook, dat je het weer schromelijk onderschat <laughs> voor welke opdracht je staat. Ah joh, dat komt toch wel goed, dat komt toch wel goed. Het ja. leek ons heel erg leuk om Luc een hele grote sneeuwbal te, te laten rollen. Nu uh, heb je misschien de afgelopen dagen een sneeuwpop gemaakt. Je weet, het begin is altijd lastig, je moet een balletje maken, dan moet je op een gegeven moment gaan rollen en... Op den duur, na een minuut of wat, denk je... hé, hey, dit, dit, dit wordt best wel een leuke sneeuwpop. Maar om echt een joekeloeris van een sneeuwbal te rollen... daar ben je gewoon uren mee bezig. En gelukkig duurt ons radioprogramma vier uur. <lacht> Luc, uh, nu is het uh, echter zo... jij bent niet echt voorzien uh, in, in ja, sneeuwartikelen. Jij hebt bijvoorbeeld geen handschoenen. Mijn complete garderobe is ingericht op de zomer. Uh, ik heb gewoon, nee, ik, ik heb gewoon geen, geen handschoenen. Ik heb ergens een oude muts nog gevonden. Ik heb een heel flinterdun sjaaltje eigenlijk. Ik ben daar gewoon niet op, uh, op voorbereid. Dus ik heb nu onder andere een, uh, een, een skibroek gekregen van, uh, van Larissa van de redactie. Dat is van haar vriend. Die heeft wat kleinere billetjes dan ik. <lacht> En, uh, ik heb een Q en ik heb een Q-Music jas aan. Maar ik heb nog geen handschoenen, nee. Je mag mijn handschoenen lenen. Ik ja. heb een extra paar. Ik weet niet hoe groot jouw handen zijn. Ik heb een kleine vrouwenhandjes. Dat is okay. geweldig. Uh, jongens, wat we gaan doen is het volgende. Het is nu kwart over zes. Luc begint nu met rollen. Hij gaat rollen tot kwart voor tien. Hij gaat rondjes rollen, denk ik, rondom het pand van Q-Music. Dat is een heel groot pand. We hebben een enorme parkeerplaats hier ook. Ik denk dat als je zeg maar, de, ja, als je op het pand heen wil... ben je echt wel een kwartiertje weg met een rollende sneeuwbal. De vraag is aan jou. Als je nu zit te luisteren hoe groot denk je hoe hoog dat de sneeuwbal van Luc is om kwart voor tien deze ochtend. In centimeters willen we het horen. Dus stel je denkt dat hij het redt tot uh, 1 meter 4, dan heb je dus 104, want dan denk je dat hij 104 centimeter wordt. Nou, het wordt natuurlijk zo ongeveer een bal, maar we gaan de hoogte meten. 3,5 um, uur heb je de tijd. Dus, uh, <laughs> heb jij er zin in? Ik heb er heel veel zin in. En ik hoop dat het nog iets meer gaat sneeuwen. Want het is ook voornamelijk ijs wat er nu ligt. Ja. Dus ik hoop dat die, dat, die, dat die sneeuwstorm deze kant op komt. Dan heb ik een beetje verse sneeuw voor mijn bal. Jij uh, krijgt bij deze. Mijn handschoenen die zijn voorverwarmd met oh, mijn oh, handen. En Och, dan, uh, dan, ja, dan zou ik echt willen zeggen: Mattie en ik tellen af. En dan kan het rollen beginnen. In 3, 2, 1, rollen. Oh. En daar gaat hij. Ja, hij begint gewoon eigenlijk met een sneeuwbal natuurlijk. is een en, uh, Ja, dan begint hij zachtjes aan te rollen. Zou je het kunnen noemen. Er is, er is hier dus vannacht geen sneeuw gevallen in Amsterdam. Uh, maar er begint, uh, het begint met wel met goed plakkerige, een beetje ijzige sneeuw. En de bal is, zouden we kunnen zeggen, nu toch al het hoofd van een doorsnee sneeuwpop. Absoluut. Dus het, uh, is het plak lekkere plaksneeuw? Hoe rolt het? Dit rolt heerlijk, wat een fijne sneeuw. Nou, stuur je voorspelling door. Hoe hoog is deze sneeuwbal van Luc straks om kwart voor tien? Stuur je voorspelling dus in centimeters. De winnaar die krijgt van ons een gloednieuwe winterjas. En dat is altijd een lekkere investering, want die dingen zijn duur. En ja, daar kan je er altijd een paar jaar mee doen. Ze zijn nu ook uitverkocht. Dit is wat je nu wil hebben. Precies. Uh, nou, je voorspellingen via de Q Music app. Gaan wij lekker naar binnen. Luc, veel succes. En hier zijn de Simple Minds. Music and don't you forget about me. Het was eigenlijk best lekker buiten. Ik vond het heerlijk. Ja. Echt heerlijk. Kijk, ik benijd Luc niet. Uh, Luc van de redactie is nu een sneeuwbal aan het rollen. We gaan voor de grootste sneeuwbal van Nederland. Dat wordt wel echt koud, vooral zijn handen. Maar even, gewoon even meteen om zes uur met die poot in de sneeuw. Geweldig, man. Er komen heel veel voorspellingen binnen. De vraag is namelijk: hoe groot is de sneeuwbal van Luc straks om kwart voor tien? Hij gaat dus non-stop rollen. Ja. Uh, stuur je voorspelling in, uh, in centimeters, zit je nou straks het uh, dichtstbij... of ben je de eerste die het precies goed heeft geappt... dan krijg je dus een winterjas. En Dat is altijd zo lekker. Ja, dan mag je gewoon een winterjas gaan uitkiezen. En misschien doe je er al jaren mee. Dan ben je wel weer een keertje toe aan een nieuwe. Die dingen zijn duur, man. Zometeen uh, gaan we even een uh, rondje maken wat Nederland zo al uh, voorspelt. En Anne-Marie, wat horen we in het nieuws? Ja, het gaat natuurlijk over het weer. Hoe is die situatie op de weg, in de lucht en op het spoor. Ja. en zelfs uh, de supermarkten, die zijn leger door het winterweer.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 Koop nu je tickets voor het staatsloterij Team NLhuis op NLhuis.com. Als je dit hoort, zijn er weer hoortestdagen bij Schoneberg. Of als je het juist niet hoort. Ontdek gratis hoe jouw gehoor ervoor staat. Kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 8 en 9 januari. Kijk op schoneberg.nl voor een winkel bij u in de buurt. En ontdek horen zoals je nog nooit hebt gezien. Social Deal, Hotel Deal, 1 en actie, bo! Oh. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Socialdeal. Social deal, deals die je niet mag missen. Find your joy met Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familie De plek waar iedere familievakantie begint. Makkelijk gevonden, snel geboekt, Vakant Select. Happy Family Holidays. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.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 Wow, zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warm pies bij. Als het sneeuwt of oh, aangot. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo'n warme chocomel. Ah, maakt heel je winter goed. Goedemorgen, het is twee minuten voor half zeven. Op de vroege ochtend. Er is eigenlijk maar één vertraging langer dan vijf minuten. Dat is op de A7 richting Zaanstad. Door een pechgeval tussen Purmerend-Zuid en Zaandijk. Vier kilometer en een minuut of tien. Yeah. Ja, op steeds meer plekken sneeuwt het ondertussen. Later deze ochtend in bijna het hele land sneeuw. En uh, daar hebben we ook last van gladheid op die plekken. Alleen op uh, de Wadden en in Limburg hebben ze er uh, minder last van. Het vries nu nog, maar vanmiddag gaat de temperatuur op naar een graad of drie. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Gaat het gaat natuurlijk ook over het weer. Vanwege de sneeuw is code oranje ingegaan. Op dit moment geldt die in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. De Rijkswaterstaat adviseert niet de weg op te gaan, thuis te werken. Vanaf 8 uur geldt bijna overal code oranje. Ja, ook is het weer ellende op Schiphol. Vandaag worden er zeker 600 vluchten geschrapt. Gisteren gingen er ook al honderden vluchten niet door, net als de dagen daarvoor. Ja, voor deze man, die naar Dublin wilde, was dat extra zuur. Ik wilde mijn vriendin huwelijk vragen, maar we ja, moeten even kijken hoe we dat doen. Ja, het kan ook hier, maar uh... ja, nou ja, we gaan maar nou, even kijken hoe we dat doen. Ja, we storen bij de NOS. Gisteravond zijn er op Schiphol opnieuw veldbedjes neergezet... voor mensen die niet meer weg konden. Hoeveel mensen daar hebben geslapen is nog niet bekend. NS heeft een winterdienstregeling ingevoerd. Dat betekent dat er minder treinen rijden. En die veldbedjes die staan dan echt op Schiphol? Of hebben ze een hal ingericht? Dat weet ik niet precies. Oh. Ja, ik zie toch, ja, iedereen ziet natuurlijk toch de terminal voor, zich, die film. Ja, Tom Hanks. Ja, ja ik vind het ongelooflijk dat er mensen zijn... die gewoon al drie dagen op Schiphol zijn... en nu pas voor het eerst op zo'n bedje kunnen slapen... en verder echt een beetje aan hun lot zijn overgelaten. Ja, dat is, wel, dat is wel inderdaad bizar, ja. Ja, en je bent dan ook nog in een land dat je helemaal niet kent. Dus je bent, ja, op Schiphol lucht. Moet je je voorstellen dat je zelf op een luchthaven in het buitenland bent... waar je al je ja helemaal de gewoontes niet kent en, en, en, en gewoon geen kant op kunt. moet je wel zeggen, ik heb veel luchthavens gezien inmiddels. Ik vind Schiphol wel een van de fijnste om dan te blijven. Je kan het slechter ja, ja. treffen. Als je zou moeten kiezen, dan maar daar. Ja, we dan we maar daar. Ja, ja. Ja, moet je echt de weg op straks, neem dan in ieder geval een goede jas... en een opgeladen telefoon mee voor het geval je in de kou langs de weg komt te staan. Dat adviseert de ANWB. Maak voor vertrek ook de hele auto sneeuwvrij... want als het van het dak op je vooruit valt, zie je ineens niets meer. En eenmaal op de weg genoeg afstand houden. Nou, tot slot zorgt het weer in, ook in de winkels voor overlast. Zo zijn in sommige supermarkten de schappen leeg. Versproducten konden door de sneeuw niet op tijd worden geleverd. Bij sommige winkels van Albert Heijn is er geen groente, fruit of zuivel. Ook kan het zijn dat je supermarktbestelling vandaag niet wordt bezorgd. Ander nieuws dan, bewoners van een flat in Beeldhoven mogen weer terug naar huis. Er was vannacht een gaslek en daarom werden dertig woningen ontruimd. Er moesten mensen ja, in Stellensprong de kou in. Ook drie huizen aan de overkant van de straat moesten uit voorzorg leeg. De gemeente ving de bewoners op, het gas is dichtgedraaid... en de boel inmiddels weer geventileerd. In Oostenrijk zijn twee Nederlandse wintersporters zwaar gewond geraakt. Gevallen op de skipistes. In Tirol viel een oudere man en raakte op buiten bewustzijn. Verderop ging een snowboarder hard onderuit na een mislukte sprong. Beiden zijn met helikopters van de piste naar het ziekenhuis gebracht. Beiden zijn, uh, en ja, hoe het nu precies met ze gaat, dat is niet helemaal duidelijk. Ja, en Chat GPT is vaak onze grote vriend als we vragen hebben of een tekst moeten schrijven. Maar een stel uit Zwolle is er minder blij mee achteraf. Chat heeft namelijk hun huwelijk verpest. Deze schrijft erover. Nou, hoe zit dat? De man en de vrouw die trouwden in april. En een kennis was hun trouwambtenaar, de Babs. En die schreef met hulp van ChatGPT een hippetekst in plaats van de standaard trouwgelofte. Alleen zei de gemeente achteraf. Dat die standaardtekst toch echt wel nodig is om officieel met elkaar te trouwen. En dus werd het huwelijk ongeldig verklaard. Toch? Nou, stel, stapte nog naar de rechter, maar kreeg ongelijk. Um, ja, even ter voorbeeld, ja, in die uh, trouwambtenaar, die kennis dus van, uh, van hen, um, die had teksten als. Um, uh, even, even, even kijken hoor. Ja, hij hij wilde het een beetje luchtig houden. Dus hij zei bijvoorbeeld: Daan, beloof jij dat je vandaag, morgen en alle dagen die komen naast Sanne wil staan? Ja, ja. namen, weet je wel. Maar dat moet veel officieeler. Um, want je moet dus echt uh, verklaren dat je elkaar aanneemt als echtgenoot. Dat moet je, die woorden moeten worden gebruikt. Moeten worden gebruikt, oh. ja. In de zaal zat er ook een echte ambtenaar. Want die moest erbij zitten ter controle. Maar die greep dan weer niet in. Dus dat is ook een raar verhaal. Maar goed, uh, zij balen dus. Ja, ik ben dus een keer babs geweest. Wat ik overigens nooit meer ga doen. Want ik vond het heel stressvol. Om op de mooiste dag van iemands leven... Uh, zo'n speech aan elkaar te uh, praten. Groot taak. Ja. Oh, wel, ik, kan, ik kan nog steeds wel eens denken... Och, heb ik dat wel gedaan naar, naar behoren. Maar er moest ook een officiële trouwambtenaar bij zijn. En op een gegeven moment, aan het eind... nam die dus ook het stokje van mij over. Omdat alleen hij die woorden mag uitspreken. Ja. En toen gaf hij overigens weer heel sympathiek het stokje over aan mij. Uh, waardoor ik geloof ik wel... Uh, de ja de, weet je wel, zeg je ja, dat, dat, dat stukje. Ik weet ja, ja, ja, ja, ja. Maar hij moest die hele belangrijke zinnen... die dus deze Babs heeft gemist... die moest hij uitspreken. Maar dit was dus wel de persoon die het had kunnen zeggen. Hij heeft alleen de verkeerde dingen gezegd. Ja, want je hebt ja. soms ook Babsen... Uh, sommige gemeentes gaan er geloof ik soepeler mee om... dat je dus ook een, Babs, een kennis Babs ook die... Dirk Zelenberg mag je dan... Uh, ja, die is echt uren. gecertificeerd. Oh, oké. Okay. Die heeft echt diploma's gehaald. Ja, ja die, die, dit is gewoon zijn beroep, toch? Ja. Die struint het hele land af en alle zonnige landen om daar uh, mensen te hebben. Ja, die oh, God, Ingewikkeld ja. allemaal. Ja. Nou, ik begin er voorlopig nog niet aan. De grootste sneeuwbal van Nederland. Zometeen gaan we even polshoogte nemen bij uh, Luc van de Redactie. Hij is om kwart voor zes begonnen met het rollen van een sneeuwbal. Hij gaat dat doen tot kwart voor tien deze ochtend. Ik moet zeggen, we hebben hem net van start zien gaan. Hij ging zo voortvarend van start. Het wordt echt een enorme bal. Ja, vliegende start. Dit was nu echt al de kop van een flinke sneeuwpop. En toen was hij pas een halve minuut aan het rollen. We spreken zo meteen Bart. Bart heeft dit weekend de sneeuwpop van 2,70 meter gemaakt. Zo. Music, Mattie en Marika. Ja, en hoe groot is die van Luc ondertussen? Nou, Olivia Dean. You know, for lost time. A place. via Dean, Back Music en Man I Need. De grootste sneeuwbal van Nederland. Op dit moment wordt hij gerold door onze eigen Luc van de Sportredactie. Het is natuurlijk ook een sportieve prestatie... om een hele grote sneeuwbal te rollen. Kwart over zes is hij begonnen en je kan inzetten... op hoe groot je denkt dat de bal wordt, hoe hoog wordt hij in centimeters. Lotte, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Jij wil ook inzetten. Jij bent ondertussen ook zelf onderweg. hè? Waar rij je? Uh, nu bij Apeldoorn. Ja, ik heb hem nu even aan de kant gezet, maar... Ja, verstandig. En uh, <laughs> hoe is het daar? Nou, het sneeuwt. Joh! Ah, no. no. ja. Ja. <laughs> What a shocker! <laughs> ja, niet normaal. Nee, ja. Ja, ik begon uh, zonder sneeuw en uh, ja, nu dus uh, met sneeuw. Maar hoe hard sneeuwt het? Ja, het begint nu echt wel een beetje te komen ook. Oké. Okay. Dus, uh, okay. Ja, toch wel redelijk, uh, redelijk hard aan het sneeuwen. Kerst, kerstfilm hard sneeuwt het. Mm, ja, ja. Zo, ja, ja. Hey, op, uh, hoeveel centimeter zet je in voor de bal van Luc? Ja, ik denk 157 centimeter. 1,57 meter, 57, denk je ja. dus dat die zo hoog gaat worden? Ja. Oké, okay, die schrijven we op, uh, Lotte. We gaan heel even naar uh, Luc toe. Hey Luc, goedemorgen, jongen. Goedemorgen, jongens. Goedemorgen. Hallo. Ik uh, ben heel erg benieuwd naar een uh, tussenstand. Als je meekijkt via Kijk Live of uh, via RTL 7... dan heb je ook uh, beeld van Luc die nu voor het pand van Kim uh, Music staat. Die ging net zo voortvarend van start. En het is hier in Amsterdam echt flink gaan sneeuwen. Hoe gaat het met die sneeuwbal? Het gaat echt ontzettend hard met die sneeuwbal. Uh, sterker nog, ik weet niet of je... Elk jaar die wedstrijden kent van de sterkste man van Nederland en dan moeten ze zo'n enorme tractorband vooruit duwen en, uh, over een of ander middelmatig marktplein. Nou, dat is een beetje wat ik nu aan het doen ben. Die bal wordt inmiddels zo groot en zo zwaar dat ik echt een soort een squats moet doen, helemaal onder de bal moet verdwijnen. Oh. Om dan vervolgens... God! Oh. Oh, daar gaat hij. Uh, en dan kan ik een heel klein stukje verder. Hey, maar... Uh, maar het duurt ongelooflijk lang. Ik ben denk ik in de laatste 20 minuten 50 meter opgeschoten. Het, uh, jij, jij vertelt het bloemrijk. Maar ondertussen hebben wij ook beeld. Dit is een uh, sneeuwbal die al zo ongeveer tot luxe navel komt. Om nou, ja, je... om te rollen ben je echt inderdaad wel even bezig. Als hij op zijn hurker gaat zitten... dan zit hij al verstopt achter de sneeuwbal ja, eigenlijk. Ja. Uh, Sandra, goeiemorgen. Goeiemorgen, goedemorgen. Uh, hallo. J jij hallo. had iets heel vreemds uh, deze ochtend. Want jij bent uh, blijven slapen in jouw truck. Ja, klopt. En, en toen deed je de gordijnen open en toen dacht je, wat zie ik nou? Nou ja, het was zo dat ik ben een uh, goede luisteraar van Q-Music, een vaste. En uh, ik sta aan de overkant van het gebouw altijd. En uh, vanmorgen ook, maar ik denk jullie buiten, daar geloof ik werkelijk helemaal niks van. En uh, toen deed ik mijn gordijntje open, toen zag ik jullie buiten staan. Dus ik denk, nou, dit, uh, dit vind ik stoer hoor, dit vind ik echt stoer. Dus de, de standplek van jouw vrachtwagen, waar jij ook een dutje doet in de cabine... vind ik een heel ja. gezellig idee, ook als het buiten sneeuwt... is tegenover het pand van Q-Music. Als jij Luc ja. ziet, kun je naar Luc toe of weet nog in pyjama. Ik uh, ik heb uh, ik heb alles snel aangetrokken. En uh, ik ga nu mijn deur open doen. En ik sta op te zwaaien, Dus ik loop nu naar Luc toe. Nou, Zeker fantastisch weten. zeg. Ik we, even uit. Ja, we <lacht> zien je namelijk ook op televisie nu uitstappen... uit je uit, <lacht> truck voor de deur staat bij Q-Music. Uh, ja, en ik denk ook, Sandra, dat je echt Luc kan helpen. Want hij gaat steeds meer moeite krijgen om die bal vooruit uh, te duwen. We zien ja, hier een uh, prachtige <lacht> ontmoeting... a la All You Need Is Love in de sneeuw... tussen twee mensen die elkaar echt nodig hebben. <lacht> Waanzinnig zeg. <Kom> <lacht> Ze redden naar elkaar toe. En kijk eens... Dit zie je echt alleen maar Robert en Brink. Nou, als je denkt, ik wil inzetten op hoe hoog de bal van Luc wordt... app het een aantal centimeters helpen, in de Q-app. Kom kom kom kom <lacht> ze omhelzen elkaar. Kom, we gaan <lacht> rollen. We gaan het doen. <lacht> Oké, okay, nou, Luc heeft ondertussen hulp van, uh, van Sandra. Doe ook je voorspelling via de Q-app. Zit je er nou het uh, dichtst bij, dan krijg je van ons een nieuwe winterjas. Dit is Ajaar.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 I <laughs> his mother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 You, DJ. <laughs> music. Als ik bang ben, te hard ga en zoek naar de handrem. Als alles behalve mijn angst wen.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 en jij verstaat me. Komt wel.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 Anna mee bij Q Music en wacht op mij. Kijk, ik word hier natuurlijk altijd van beticht dat ik nooit echt buiten ben geweest op het moment dat ik een uh, ja, advies uitvaardig voor wat betreft de truiradar. Ja, klopt. Je hebt een inpandige parkeergarage waar je ochtends in je auto stapt. En ook Q Music heeft een inpandige parkeergarage waar je dan weer uit je auto stapt. Ja, nu ben ik natuurlijk net wel buiten geweest. Ja, dat is inderdaad zo. ja. Dus uh, voor het eerst gaat uh, ja, dit argument gaat niet echt op. Nee, nu krijgen we eindelijk een keer een echt eerlijke truiradar. Matty's. Truiradar. Op veel plekken sneeuwt het al. Het kan dus ook erg glad zijn. Het vriest nu nog, maar vanmiddag loopt de temperatuur op naar een uh, graad of drie. Truiradar staat slechts op een vier. Huh? Ja, omdat het niet echt heel koud is. Nou, ik vind het echt, echt absurd. Het is niet koud. Nu toch ook weer naar de redactie. Het is echt, het, het, wat jij slecht slaat nergens op. De... Mijn lieve schat. Het is toch niet koud? De truierader gaat van 1 tot en met 5. Waarbij, uh, nee, 0. 0 tot en met 5. Dan zitten we uh, bloot, dan hebben we het over een hemd. 2 is een t-shirt, 3 is een longsleeve. 4 is een gewone trui, dat zeg jij nu. En 5 is een dikke wolle trui of een kooltrui. Ja. Maar jij vaardigt ook wel eens de 4... die je nu uitvaardigt met uh, onder 0... vaardig jij ook wel eens uit in mei. Of in, of in, of in, of in april. ja. Uh, nu zitten we dik in de winter. Maar vind jij het echt de code rood van de truiradar op dit moment nu buiten bent geweest? Nee, nee uh, zie je wel. Dat ben ik met je eens. Ja. Maar wanneer ga je dan die vijf uitvaardigen? Ooit. Ja, dat, dat zijn geen problemen voor vandaag. Vandaag is passend een vier. Dat is een normale tuin. Daar heb je meer dan voldoende aan. Want nu gaan we toch weer in discussie. Ja. En dat was, dat was precies wat we niet wilden in de truiradar. Dat is gewoon een dictatuur. Dat is inderdaad een dictatuur. Dic dictatuur. Ja. En dus staat hij gewoon op een vier.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 Shepard, Becky Music en Geronimo. Matties. Truienradar. Is er is zojuist op een vier gezet door deze dictator. <lacht> een vier, dat is een gewone trui. Daarboven is nog één stap, dat is de warme trui. Echt de kooltrui. Yeah. Ja, je zou zeggen, als het een sneeuwstorm is... en heel Nederland is uh, ja, gehuld in wit... dan is het wel een keertje tijd voor de vijf. Wanneer vaardig je hem anders uit? Maar nee, Mattie Valk zei, ik heb zelf buiten gestaan. Mm -hmm. Ik doe een vier. Vond niet echt koud. De hele appbox is over, over de toeren. Lorenzo, die zegt... Moet je eens een hele dag buiten staan met je trui. de piep je wel anders. Shannon, met een vier vries ik dood. Ik ga voor een vijf. Dimfy, die stuurt koekoek, koek, Mattie, dit kan echt niet. Een vier. Draai even een dagje mee op de vrachtwagen. Ja. Ik heb een thermobroek, een broek, twee shirts, een trui, een vest en een jas aan. Oké, okay. um, jongens, voor het eerst in de geschiedenis van de truiradar... bezwijk ik onder de druk. Wat? We gaan hem ophogen. Huh? We gaan hem ophogen naar een vijf. Wauw. Ja, voor heel even is de truiërader van een dictatuur een democratie geworden. Oh, ja. De truiradar staat vandaag. We schrijven woensdag 7 januari officieel op een 5. Dankjewel wow. voor deze correctie. Hij komt ja. echt vanuit heel Nederland. Ik kan nu niet mijn kop in zand steken nee. of in de sneeuw. Nee, oké. Okay. Een hey, 5, trek lekker een warme trui of een kooltrui aan. Hé, <laughs> hey, uh, even wat anders. Van, uh, vanwege die sneeuw ben ik uh, gisteren blijven slapen hier in, uh, in Amsterdam. Want ik dacht, uh, ja, om nu de weg op te gaan uh, deze ochtend... de voorspellingen waren niet al te best op z'n zacht gezegd. Uh, dus ik heb hier uh, vanochtend uh, geslapen uh, vannacht. En daardoor zat ik... Ik gistermiddag even bij Domin. Ja, heel gezellig. Ik dacht, ik wai gewoon even langs. Want uh, ja, op het moment dat ik het raam open openzette, kon ik bijna Domin horen praten. Zo dicht is het hotel bij de studio. Ja. En Domin vertelde mij gisteren iets over het verboden woord. Het was leuk, ik was er toch. En dus kon hij het me hoogst persoonlijk vertellen. Luister mee. Ik mag jou namens de Q-DJ's een Joker aanbieden. Wat is dat?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 Microfoon zit niet aan, maar dan gaat diegene op jouw plek zitten. Oh, dus dan ben ik gewoon. Dan ben ik een uur niet op de radio. Dan neemt die persoon mij over. Voilà. En dan blijft Marieke gewoon zitten. Lijft Marieke zit. En wie is dat dan? Dat hoor je morgen vroeg. Ja, dat hoor je morgen vroeg. Het is ja. nu morgen vroeg. Ja, um, deze joker, deze persoon, die spreken wij zo meteen. En die hangt nu alvast aan de telefoon. Ja, goedemorgen.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 Houd je vast, want het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week, diverse zakken Chio. 1 plus 1 gratis. Glorix Blake Original voor 1 euro. En alle optimaal drink, 1 plus 1 gratis. En dank voor die prijs. Jumbo. Bij Nationale Vacaturebank is je nieuwe baan altijd dichtbij. Want wie wil er nu niet een baan waarbij je nooit in de file hoeft te staan? Jij toch ook? Kijk daarom voor die nieuwe baan bij jou in de buurt... op nationalevacaturebank.nl